Wat een geweldige Antieke van de Fortops. Aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van GoFM. De Fortops, dus. En reach out, I'll be there. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je me gezelschap houdt tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want ik heb de lekkerste muziek voor je hier in Zeeland-Vlaanderen. They ask me how I knew my true love was true. Mm -hmm. I of course replied, something here inside. Can Them and I daily really love To think they could die ...op deze zonnige zondag... ...van Falco, der Commissar... ...natuurlijk, uit 1982... ...in de show, en Blue Hayes ervoor... ...met Smoke Gets In Your Eyes... ...tja, hey straks... ...over een... kwartiertje uh, 20 minuten... ...weer in de reportage van Jeroen van Gent... Ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u welke eigenschap vindt u belangrijk bij een vriend of een vriendin? Misschien kun je nu zelf alvast een beetje nadenken over de vraag welk antwoord zou jij geven en past dat wel bij de antwoorden die je straks te horen krijgt van de mensen op straat? Het komt er allemaal aan hier bij Govem.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 Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit, ik ga zo een stukje spelen op mijn fluit. Hij zit hier in dit doosje en ik haal hem er zo uit en dan ga ik lekker spelen op mijn fluit. Ik ga er dus strakje spelen op mijn fluit, je denkt misschien hoe ziet die fluit eruit. Dan zeg ik heb geduld, joh zit me niet zo op mijn huid, dan zie je hem vanzelf mijn nieuwe fluit. omdat dat had ik tot nog toe niet verteld. Ik heb die fluit pas deze week besteld. Ik wilde al best lange fluit, maar had het uitgesteld. Want fluiten kosten vreselijk veel geld. Kijk, ik was naar een specialist gegaan, die had wel meer dan 80 fluiten staan. Maar zo ontzettend duur, ik vond het nergens meer op slaan. Ik dacht, zo vind ik er geen reet meer aan. Maar s'nachts lag ik te boelen in mijn bed. Uiteindelijk mijn laptop aangezet. Toen vond ik in een mum van tijd en binnen mijn budget de fluit die ik graag wou op internet. Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit. Ga zo een stukje spelen op mijn fluit. Ik zet hem even in elkaar, maar eerst moet hij eruit. En let dan op het prachtige geluid. Nou, dan ga ik de fluit er even bij pakken. Even een doosje openmaken. Uh, oh, wacht even. Ik krijg, ik krijg het doosje niet open. Oh! Ik heb hem, uh, ik heb hem op zijn kop. Wacht even. Kijk. Nou, dat zal je me hebben. Is dat een mooie fluit of wel? Prachtig. Ik ga hem even in elkaar zetten. Lekker, die Bas, Bas Hoeflaak, met zijn mooie nieuwe fluit. Dat op een zondagmorgen, als je niet wakker was, dan ben je nu. Nou, dit valse spel, ja. Nou is het vals valse spel, dit is gewoon knap. Knap om zo vals te spelen. Dus, je hoort het allemaal hier. Verder hoorde je Brandy en Monica samen in The Boy Is Mine hier. Het is een beetje 10 minuten voor half 12 hier bij Gofem. We hebben lekkere muziek. Een beetje ouderwetse muziek ook, van Marty Robbins. Hier is hij met uh, I the Lucky One. Goedemorgen. brings me joy, so much fun. When well, ain't I a happy man, she lets me hold her hand, and when the lights are low, she never tells me no, she's so sweet, so much fun, ain't I the lucky one? I'm gaining all the time. I like to hang around after the sun goes down. Big blue eyes, hair of the lawn. Ain't I the lucky one? Ain't I? The lucky one, feel like son of, a gun. son of a gun. I got a perfect doll. Perfect doll. She nearly drives me wild. She's so sweet, so much fun. Ain't, ain't I the lucky one? Well, ain't I the lucky one? Lucky one. Look what I've gone and, gone and done. I let her steal my heart. heart. I know we'll never part. Am the lucky one. lucky one? Go ahead. van de vele hits van Tina Charles. Ja, daar waren we toch allemaal fan van in de jaren zeventig. Toch? Hoe zou het met haar gaan? Bleef ze eigenlijk nog? Hmm. Altijd een goede vraag tegenwoordig, hè? want er gaan zoveel popartiesten ja, naar de andere zijde, zou je kunnen zeggen. Hier was ze met I Love To Love. En daarvoor Marty Robbins en Ain't I The Lucky One. Beetje country muziek hier bij Gove. Mag ook wel eens op de zondagmorgen. Deze mooie zondagmorgen. De ochtend blijft wel redelijk zonnig als ik het zo zie en de middag kan vergezeld gaan met een wolkje voor de graad of vijf interneuzen, maar dat zal in Westdorpen wel weer een graad of zeven zijn, want daar smokkelen ze er iedere keer weer een paar graden bij. Zo meteen een reportage van Jeroen van Gent. ik ga je zo meteen vertellen wat dat inhoudt. Je hoort het zo meteen dus na de Pet Shop Boys en Suburbia. Als het ware zou je me midden in de nacht wakker kunnen maken... voor uh, muziek van de Pet Shop Boys. Moet je niet doen, want ik ben knap zagrijdig in de nacht, hoor. Dus uh, ik weet niet hoe het uh, bij jou is... als je s'nachts om drie uur wakker maakt met uh, muziek of zo. Hm. Ik denk ook niet dat je er vrolijk van wordt. Wel lekker, rest of burger, ja. We gaan het hebben over vriendschap. Vriendschap kan heel veel betekenen. Vriendschap hoeft echt geen pakketjes groot met een dun nachtje groom te zijn, toch? En vriendschap gaat door dik en dun, zeggen ze wel eens. En door roeien en ruiten. Ook zo'n mooie ouderwetse uitdrukking. Maar waaraan ligt dat dan? Welke eigenschap vindt u belangrijk bij een vriend of vriendin? Om die vriendschap te bevestigen dan? Nou ja, onze collega Jeroen van Gent ging zoals altijd weer de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg het u en dit zijn uw antwoorden. Welke eigenschap vindt u belangrijk bij een vriend of vriendin? Dat is echt zo'n man bij het hond um, Welke eigenschap? <laughs> ja, wel. Dat die betrouwbaar is. Ja, en waar blijkt dat uit? <laughs> dat je iets kunt vertellen wat niet doof verteld wordt. Of dat oh, je ja. jezelf erbij, dat je je goed voelt, Dat je dus jezelf kunt zijn. Afspraken nakomen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> ja, dus, ja inderdaad. Betrouwbaarheid. Goeie. Ja. Nog meer? Of, uh, ja, nou ja, wel. eventueel. En uh, hoe komt dat zo tot stand, die, dat antwoord? Ik bedoel, even vissen stiekem, wat erachter zit. Ja, ja, ja nou ja, ik vind het zelf uh, ik vind het een heel belangrijk eigenschap dat je op iemand aan kan uh, dat, je iemand, ja, dat iemand betrouwbaar is, je kan natuurlijk uh, heel veel uh, vertellen en heel veel beloven. Maar jouw betrouwbaarheid vind ik altijd wel heel erg belangrijk, ook voor mezelf. Dat ja. is uh, dat, dat stukje, ja. ja. Nou, betrouwbaarheid. Ja. En uh, warmte, humor... Dat ja. soort dingen. En een beetje gelijk uh, idee als, als de mijne. Ja. Ja, ja als dan zit je meteen uh, ruzie te maken of zo. Ja, dat nee. Iets, uh, dat dat uh, is niet uh, de bedoeling. Nee. Dat we lief zijn voor, voor, voor elkaar. Lief zijn, ja. ja. En uh, Nederland, het is een volk wat ook lief voor anderen is. Want als je nu ziet wat er nu weer gaande is met Turkije. Hè, en je ziet wat er dan weer loskomt bij de mensen. Ja. Inderdaad. Dan denk ik van, uh, heel lief volk joh, die Nederlanders. Ja, ja, ja. Ja, ja goeie, goeie. tuurlijk. Goeie. ja het is fijn als je het met veel, over veel dingen eens bent met elkaar. En lukt dat? Lukt uh, dat met, met vrienden, vriendinnen? Ja hoor, dat lukt best. Ik zoek ze uit. Hè? Welke eigenschap vindt u het belangrijkst bij een vriend of vriendin? Betrouwbaarheid. En uh, ja, lukt dat tot nu toe met ja. vrienden, vriendinnen? Ja. Proef ondervindelijk misschien. Nee, die... maar als het goed is, dan zit het al jaren. En ik heb vriend, die heb ik al twintig jaar. Als het niet goed zit, is het binnen een paar jaar weg. Ja. Ja, dan merk je het vanzelf. Juist, ja, en zeg je uh, doei. Een van de belangrijkste. Welk eigenschap? Ja. Respect. Ja. Respect hebben. Oké. Okay. en staan met elkaar, tegen elkaar toch? Ja, eerlijkheid ja. ook belangrijk. Echt tolerant. tolerant. Dus echt. En niet zoals we in Nederland altijd roepen, we zijn tolerant. En dat is helemaal niet zo. oh tolerant, maar dan toch niet helemaal? Uh, vaak niet, nee. Oké. Okay. Nee, nee. Oké. Okay. Ja, we, we, dat vind ik toch belangrijk bij vrienden, ja. Ja. Dat, dat ze gewoon alles accepteren. Sowieso respect? Ja, ja respect. En, dan, en uh, nieuws, ja. iedereen nemen zoals ze zijn. En, die, uh... ja. en lukt dat tot nu toe? Nee. Oh, <laughs> I... Vertel, ze ja. heeft deze week bijna drie vriendinnen verloren. Nou, dat is wel actueel dan, op zo'n manier. Jammer, hey. hè? En, en hoe komt dat? Omdat ze niet eerlijk zijn en geen respect hebben voor mensen. En ze misbruiken haar een soort van... Yeah. ja Welke eigenschap vindt u het belangrijkst bij een vriend of vriendin? Eerlijk. Ah, het lijkt me of u de vraag al wist zo snel dat u antwoordt. Ja. Eerlijk, ja. En... Lukt dat tot nu toe met vriendschappen? Uh, vrienden, vrienden. Niet altijd. Niet altijd tot dat dat uh, lukt en dan uh, zijn het ook geen vrienden meer. Hè? Want de Is... ene gaat alleen uit en die zegt tegen de moeder ik ben bij Donia. En de moeder... Uh... Ik kent Donia en ze zegt, oh ja, ja, prima, mag. Met Donia mag alles. Oh. Ja. Je moet een, een, een lijn gaan trekken, een streep gaan trekken. Ja, ik heb ik gedaan. Tot niet verder. Ja. ja. Maar uh, dat groepje wat ik rondom mee, op mijn uh, heen heb, die zijn allemaal eerlijk Dus prima. Ja, dat werkt. Dat werkt. Dat werkt. Ja. Nou, hoe, hoe ben je daaronder, vriend in de kwijt? Hoe voel je je dan? Nou, wel, nee, het is niet leuk, maar... Ik heb wel zes andere erbij ge, uh, bij gekregen, dus okay. voor nou, mij maakt het niet heel veel uit. <laughs> dat klinkt niet <heel> goed. <laughs> het komt en het gaat. Ja. Oké, okay. maar ja, welke eigenschap? Dus uh, eerlijk, respect? Een klaar staan voor elkaar, ja, toch? achter elkaar staan. Yeah? Elkaar steunen. Mm. Oké. Okay. En lukt dat tot nu toe met vrienden en vrienden, de betrouwbaarheid? Jawel, jawel. Ik ja, denk dat je daar zelf ook een, uh, een, een schakel in bent. Ja, dat is... Uh, ja, ik... Uh, je maakt de keuze met wie je contact maakt en met wie je verder gaat, denk ja. ik. Dus ja. dat, is, uh, dat, dat, uh, dat denk ik wel. Ja. Dat, uh, je soms voor je teleurgesteld, maar uh, over het algemeen niet. Ik geloof dat ik altijd wel betrouwbare vrienden heb gehad, ja. Kijk, dat klinkt ja, ja. goed. Tot nu toe wel, ja. Heeft je u altijd goed beoordeeld op zo'n manier dus? Ja, blijkbaar wel, ja. ja. ja, ja. Okay. Maar het kan ook zijn dat uh, mensen elkaar valse dingen voorspiegelen, dat het zich voortsleept en... Ik werp zomaar iets in de strijd hoor. Nee, Dat prik je erheen. Oké. Okay, ja. Nee, dat voel je. Je hoort nog alles. Maar daar gaat de vraag helemaal niet over. Maar polarisatie, hè? over standpunten, in de maatschappij, oh, politiek. Ja, ja, ja, ja. Met die eigenlijk corona-toestand. Om het maar zo te noemen. Nee, maar daar gaat het niet om. Maar nee. Dat, dat gooi je kunnen nog even bij. Ik bedoel, zijn de vrienden weggegaan, bijgekomen? Wat dat wat? Nee, ik had niet zo van die vrienden die daar anders over denken dan ah. ik. En nou, ja, ik. Hoef niet speciaal zaak op de spits te drijven als ik denk dat iemand mogelijk daar toch anders over denkt. Dan vermijd ik die onderwerpen gewoon. Ja, ja. ja. ja dat kan natuurlijk ook. Ja? Ja. Ik ben met haar getrouwd, 43 jaar. Je voelt dat dat goed zit. En als dat niet goed zit, dan merk je dat vanzelf. Dan voel je dat. Ja. Dus hetzelfde bij vrienden. Ja, goed. Heel veel mensen voelen dat misschien niet goed aan. Ik, ik, ik prik nog even. Ja, dat kan ik, dat ik, ik praat over mezelf. Ja. en ik, Wat ik voel, ik ben een gevoelsmens en dan voel ik dat van, hé, hey, het is gemeend. Je merkt het aan alle kanten. Als ik hem belt, mijn vriend, die ik nu heb... Joh, midden in de nacht, ik zit hem erop... Dan komt hij eraan. Andersom, zelden. Kijk, dat, dat, vo, dat voel je, dat... Ja, dan na een half jaar, een jaar al. Dat is goed. Ja. Dat is mooi. Ja. Dus als je dat niet hebt... Ja, dan heb je toch een probleem, denk ik. Ja, goeie. <laughs> ja, ik ben ik ook al even terug. Met Alfred Blokhuizen. day Er zijn mensen die vinden R.E.M. Rapid Eye Movement helemaal niks. Maar uh, hier bij GoFM zijn we er toch wel een beetje een fan van stilletjes hoor. Man on the Moon. Mooi. En het goede doel en vriendschap natuurlijk. Heeft dat nummer alles te maken met het onderwerp van de structuur van Jeroen van Gent. Heb ik je al verteld over onze geweldige website. Ja, echt ontzettend interessant. Er staat een mooi uh, artikel over tijdelijk noodfonds energie voor kwetsbare huishoudens. Heel interessant. Maar er komen ook verkiezingen aan over twee weken al. En uh, wij bij GoFM maken natuurlijk uh, ja, uh, verslagen van die verkiezingen. Wat gebeurt er allemaal op voorhand van die dag? En natuurlijk ook de verkiezingen op de dag zelf. Laten we je natuurlijk weten wat er allemaal gebeurt in onze provincie en waterschappen. Dus als jij geïnteresseerd bent in de verkiezingen. Nou, lees dan onze website. Ga er maar rechts naartoe. go-rtv.nl go en je blijft gewoon lekker op de hoogte. Aunty, I'm here. I'm here. I'm here. I'm to walk with you along the milky way to caress you through the night Lekker ouderwetse muziek van Hurricane Smith. Oh babe, what would you say? En toen deze single in de hitparade kwam, was het ook wel ouderwetse muziek. Kun je nagaan. <laughs> ja, heb je dat weer? Wel lekker op de zondag. Och, wat schiet de tijd op? Het is alweer zo'n uh, 7-8 minuten voor uh, 12 uur. Ik mag er zo meteen alweer van tussen. Dus. Hmm. Wat word je nog meer van mooi? Een Nissan Master KG en eh. Uh, uh, nee, NOM. Sebo, zo was het, hè? En de Ruzalema, natuurlijk, in de show. Zoals gezegd, het is bijna afgelopen. Uh, jammer, maar helaas. We hebben er nog één voor je. Linda Roos en Jessica. Samen in ademnood. Dames Linda, Roos en Jessica, ik zei het zojuist al natuurlijk. En Adam, Nood. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Wat is de tijd snel gegaan? En de koffie is hierop. Mooi, dat is schoon op zou ik maar zeggen. En uh, wij gaan de dag weer in de middag. En we hopen dat jij blijft luisteren naar GoFM. Want we hebben nog heel veel lekkere muziek voor jou in de aanbieding. Dus alle reden om blijven, te blijven hangen, zou ik maar zeggen. Ik eh, ben er van tussen. Ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van GoFM. Volgende week zondag. Ik ben hier om tien uur bij Leven en Welzijn. En ik hoop jij ook. Tot de sluit van de show. Een hele bijzondere van Crazy World of Arthur Brown. Het is ook voor mij heel lang geleden dat ik hem voor het laatst heb gehoord. Luister mee naar Fire. Mooi dag the god of hellfire and i bring you fire